Rechtspositie van de burger. Vaak zijn mensen zich van de kwetsbaarheid van hun rechtspositie niet bewust. Anderen maken, bezwaar, en raken verstrikt tussen klachteninstituten die niet functioneren rapporten en formulieren een juridische uitputtingstrijd de zware bewijslast te slopende eenzijdige rechtspraktijk tot juridisch touwtrekken tot de hoge raad toe.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 Het slachtoffer van deze praktijk is vrijwel kansloos om erkenning en vervolgens enig recht te krijgen.